...van 4 uur. Buitenbal met het RWS-journaal. De Europese Unie gaat strenger controleren op tuinders die financiële steun vragen... ...omdat ze gedupeerd zijn door de Russische boycott. De afgelopen weken claimden Poolse tuinders enorme bedragen... ...voor de misgelopen export van bloemkolen en komkommers. De claims bleken veel hoger dan het bedrag dat normaal gesproken wordt verdiend... ...met de export van die producten naar Rusland. Volgens de EU hebben Nederlandse landbouwbedrijven geen last van de strengere claimcontroles. Het aantal miljardairs in de wereld is naar het recordniveau van 2325 gestegen. Dat is een stijging van 155 superrijken in vergelijking met een jaar eerder. Dat melden de Zwitserse bank UBS en onderzoeksbureau WealthX. De miljardairs zijn samen goed voor een vermogen van 5,6 biljoen euro. Ze bezitten daarmee bijna 4% van het wereldwijde vermogen. Tot de rijkste mensen ter wereld behoren onder meer Microsoft-oprichter Bill Gates, superbelegger Warren Buffett en de Mexicaanse telecommagnaat Carlos Slim. Voor de VVD zijn er bij een eventuele belastingherziening geen taboes. VVD-fractievoorzitter Zijlstra gaf bij de algemene beschouwingen het kabinet complimenten omdat het volgens hem stappen zet en de deuren van het slot gaan. Een deel van de oppositie is juist zeer kritisch over de manier waarop de coalitie omgaat met de belastingen. Veel partijen vinden dat het kabinet niet genoeg concreet doet en te weinig ambitie toont. CDA en D66 eisen dat het kabinet voor 1 februari met plannen komt. Een lekkend pakketje bij een Amsterdams vervoersbedrijf vanmorgen bleek toch niet de giftige stof ricine te bevatten. Waarschijnlijk zat er ricinie in, een soort wonderolie. Zes medewerkers van het bedrijf hadden de dampen ingeademd... en werden met luchtwegklachten in het ziekenhuis behandeld. De hulpdiensten dachten dat het om het zeer gevaarlijke ricine ging. Een speciaal brandweerteam heeft het lekkende pakketje opgeruimd. Het weer vol op zon vanmiddag bij 23 tot 26 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig, maar in het zuiden wel kans op een bui. Dit was het Rwesjournaal. ZFM, Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A13 en A Rotterdam... bij de afrit Berk van 4 kilometer... op de N15A15 Maasvlakte Rotterdam... bij Spijkenissen 4 en op de A20 hoek van Holland richting Gouda... voor het knooppunt de Bresseplein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus verkeer Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Planer, tout simplement, naturellement, ne me mens pas. Non, il est moment d'enver ton masque, des masses, Ta d'abri identité dont soif à bondé. C'est très réalité. Hey Trop dérondé de commis dans le passat attention la tentation. Peut-être une lame à double double tranche en pénétrant dans la positivité. Bon, bon, détruit la négativité. Ça dépend qu que de toi et ton juste choix. Donc va chercher au plus profond de toi l'énergie positive. Un truc du sang dans l'avortement direct, son or l'or. Abon prudent, avec les gens qui t'entourent. Et ne te laisse pas de godieux miser de leur discours. Toutes ces personnes que tu appelles amis ne peuvent-ils pas tes premiers fois mes ennemis? Lâche-en,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 Wie is het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 I'm da the tone just today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 my shit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 Zo so, Yeah. <laughs> two,